Jukke met het NOS-journaal. De westerse invasie in Irak elf jaar geleden. Het rustig zou zijn gebleven in Irak als Saddam Hussein niet was verjaagd. De Britse oud-premier wijst onder meer naar Syrië. Dat aantoont dat de problemen niet weggaan als een dictator blijft zitten. In Irak woedt een felle strijd tussen de radicaal-islamitische strijders van ISIS en het regeringsleger. In Tilburg heeft de politie ruim 2000 kilo hash gevonden verstopt in emmers. Ze werden ontdekt bij een inval in een pand op een industrieterrein. Een man van 44 is opgepakt. Ook in Friesland is een grote drugsvangst gedaan. De politie bezocht mensen die nog een straf hadden uitstaan. En stuitte op een partij softdrugs ter waarde van een halve ton. De politie heeft uiteindelijk 54 mensen opgepakt. Omdat ze boetes niet hadden betaald of nog een celstraf moeten uitzitten. En in Veendam zijn twee agenten gewond geraakt bij een arrestatie. Ze werden aangevallen toen ze bezig waren met een huiszoeking. De agenten waren het huis binnengegaan na een tip. Ze vonden er harddrugs, een holster en munitie. Er waren drie mannen binnen. Toen de agenten hen wilden arresteren, werden ze agressief en vielen ze de agenten aan. De politie spoot met pepperspray om de mannen rustig te krijgen. De drie zijn aangehouden. En oprichter Jan Nagel van 50PLUS vindt het niet kunnen dat minister Bussemaker nog niets heeft gezegd over het onderzoek naar voormalig fractieleider Henk Krol. In mei werd bekend dat zijn administratie wordt onderzocht omdat Krol mogelijk subsidiegeld heeft misbruikt, onder meer voor zijn seksshop. Dat was vijf weken geleden. In het televisieprogramma WNL op zondag zei Nagel dat hij het onfatsoenlijk vindt dat de minister Krol zo laat bungelen. Het weer nog in het westen en noorden bewolking. In het zuiden zonnig. Het is tussen de 17 en 21 graden. Morgen bewolkt en kans op motregen. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam is het hele weekend door werkzaamheden dicht. Tussen Knopend Diemen en Knopend Watergraafsmeer richting Amsterdam. Tussen Knopend Muidenberg en Knopend Diemen staat 6 kilometer file. Het verkeer kan beter omrijden via Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ook. Dat was uh, Jet Rebel en On Top of the World. Welkom terug bij Sanford op zondag. Het is 7 minuten over 4 uur. En we uh, beginnen maar meteen met het uh, hockey De finale die op de, dit moment gaande is net in de tweede helft. En uh, wederom gescoord door Australië, Willem. Ja, 3-1 uh, inmiddels. Uh, net terug van de rust. Uh, waarvan we hoopten dat de rust Nederland goed zou doen. Maar 3-1 achter nu. Met nog een uh, ruim half uur te gaan. Het wordt lastig. Dat wordt zeer lastig. Nou, we houden uiteraard uh, de wedstrijd in de gaten hier bij CFM. Wat gaan we voor de rest in dit uur allemaal nog doen? Nou, uiteraard uh, gaan we het dier van de week uh, rond half uh, vijf doen. Uh, het is een ander dier als gisteren. Dat kan ik al wel uh, verklappen vast. En uh, we houden uiteraard uh, telex in de gaten of er nog uh, nieuws binnenkomt. Zo is het, laatste uur van Zandvoort op zondag. En ik heb er nou al zien, hè, 13 juli, dan zitten we gewoon in Rio de Janeiro met het WK. Or dancer Or romancer But I give in to the rhythm And my feet follow the beating of my heart Whoa Dat was hem, de 12 ins uh, versie van uh, Jimmy Barnes Pink bij CFM. Hij ja, bracht ons meteen op een idee uh, voor een plaatje die we zo meteen uh, nog gaan draaien, Willem. Ja, de bro Brothers Johnson en Stamp. Stamp. Ja, die lijkt er wel een beetje op. En die komt uh, straks in dit uh, derde en laatste uur van uh, Salford op zondag zeker nog even langs. Ja, en stomp was het zeker uh, voor Nederland uh, met het hockey. Want inmiddels is het 4-1 uh, voor Australië. Die heb ik gemist. Ja, die heb jij gemist. Ja. <laughs> De keeper ook. <laughs> die, die keeper <laughs> meen je dat nou, hé? Ja, ja. Dus, uh, dus het lijkt uh, afgelopen. Nou, je kan denk ik wel zeggen: Australië is uh, een stuk sterker, uh, zien we wel. En uh, ja. Dit was weer wederom een uh, strafcorner. En er staan daar een paar mannen van Australië met armen... waarvan je denkt, nou, als die de bal krijgen en een klap kunnen delen aan die bal... dan gaat hij ook. Een sportschootje gaat volgens mij. Daar ziet het wel naar uit. <laughs> Jazeker. En uh, wat ons uh, nog meer uh, opvalt, is uh, ook uh, bij het hockey, zie je dat... maar nu ook bij het voetbal, de gekleurde schoentjes. Ja, ik kom nog uit de tijd dat uh, voetbalschoenen zwart waren. Eventueel met een wit streepje erover... We zien dat al jaren steeds meer kleur aan de schoenen. Maar we zien nu ook uh, vooral bij het voetbal dan dat uh, spelers uh, twee verschillende kleuren schoen dragen. Oké, okay, en als ze dan uh, problemen met de schoenen hebben. Je kan bijvoorbeeld een uh, veterprobleem hebben. He, ja, dat ja, hebben we van de week meegemaakt. Het veterprobleem. Dat zagen we, ja. ja bij, dan, uh, Robber was dat, toch? Ja, jij was Robber. Klopt, die, die veter die was niet los te krijgen gewoon. Maar uh, ja, dat je ook uh, gekleurde schoenen hebt en, en die moet je ook uh, kunnen wisselen. Hebben ze ook uh, weer, uh, weer zo'nzelfde paardje? Of is het dan... Precies andersom. Dat zou zomaar kunnen. Ja, of je loopt op Dat een twee. Keer een je aan de andere kant of twee dezelfde kleuren. Ja, je, ja, je loopt weet, dan in één zomer met twee dezelfde kleuren. Je, je weet het maar nooit. We houden het in de gaten tijdens het WK-voetbal in Brazilië. Nou, WK-hockey houden we ook voor je in de gaten. Helaas staat Nederland op dit moment met 4-1 achter tegen Australië. We zullen voor het volgende WK-hockey heren momenteel gaande in Den Haag. De wedstrijd tegen Australië. Nou, dan word je niet echt uh, happy van op dit moment. Want Nederland staat achter met 4-1 tegen Australië. Maar wel happy werden we uiteraard van deze single van Pharrell Williams. Dat was Happy. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45 en kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40... voor de laatste nieuwtjes, de evenementenagenda. En al oh, dat is niet meer zo op CFM TV, 24 uur per dag bij je. En als je niet aan uh, tv gaat, maar wel wil meekijken in de studio van CFM... dat kan ook, hè? Ga even via internet naar wwwzfm livenl www.zfm-live.nl Kan je meeluisteren naar het radiogeluid van CFM. En ook een kijkje nemen in de studio, want we hebben twee webcams hier in de studio aan de Tolweg 10A. You Nederland heeft maar de Meidestad even niet, hè, Willem? Nee, waren we vrijdag nog blij met 5-1. Ja. Er staat nu ook 5-1, maar in het voordeel van Australië. Ja, jij zei het al, het zal toch, zal toch geen 5-1 worden? Nou, nee, ik ben nee. bang dat je gelijk gaat krijgen, Willem, want hoe lang hebben ze nog te spelen? Nou, ze hebben nog een kwartier, dus. <laughs> een kwartier, oh jee, oh jee, oh jee, we houden het in de gaten. Zometeen na het volgende plaatje, het Dier van de Week. En we hebben weer een vers Dier van de Week, hè. Dus uh, blijf luisteren naar CFM. Naar het volgende plaatje van de Brothers Johnson. En de stamp, komt Piet eraan. What? Okay. Willem en ik hebben de koptelefoon niet afgekregen. We hebben deze de Brothers Johnson er stap, omdat u zo verschrikken lekker is. En dan zet je die koptelefoon stiekem even wat harder. En dan geniet je er lekker mee van deze disco klassieker van de Brothers Johnson. CFM Samfort op zondag. Nog bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En het is inmiddels half vijf. We hebben een kanjer voor je uitgekozen. Hier is het dier van de week. Ja, vandaag hebben we aandacht voor Kaya. Kaja is een lieve uh, oude dame op zoek naar een fijn huis. Ze is zeer sociaal en houdt van heel veel aandacht. Gaat vaak samen met dames. Ja, ja. <laughs> ze gaat graag naar buiten om van het zonnetje te genieten. Dus een huis met een tuin is wel het ideaal uh, voor Kaja. Geldt ook voor uh, de dames, hè? Ja, nou ja, huis, uh, zonnetje is altijd lekker, toch? Uh, ze is andere katten, uh, ze is eraan gewend, maar heeft toch behoefte haar plekje te markeren als ze als nieuweling bij anderen geplaatst wordt. Daarom uh, ja, plaatst het uh, Kennenbedierenhuis uh, Kaja het liefste uh, in een huis zonder soortgenootjes. Of het zou samen moeten zijn met haar uh, lieve vriendinnetje Tutti. Wie bezorgt deze knuffelbare oudere dame of dames een paar mooie laatste jaren nog... Het Kennen me dieren of het Dierenthuis uh, uh, ja, dat is gevestigd aan de Keesomstraat nummer 5. En heb je interesse in Kaya of zelfs in Kaya en Tutti, dan kun je je daar melden. Of je kunt bellen naar de telefoonnummer 023 57 -13 888. Dan is er verder nog een uh, oproep van het uh, Dierentehuis Kennemeland is dringend op zoek naar vrijwilligers die op de zaterdag en in de zomer willen helpen met het verzorgen van honden, katten en konijnen. Heb jij tijd om van half negen tot half één te komen helpen? Graag dan en dan kun je je aanmelden via het e-mailadres van het Dierenhuis Kennemeland. Oké okay, en dat is... Staat dat er niet bij? Dat, dat staat er niet bij. Okay. Maar ja, je kunt je uiteraard ook aanmelden daar via telefoonnummer... wat ik dan nog eenmaal herhaal. Dat is 023-57-13888. Of ga gewoon even langs in Keesomstraat, nummer 5. Ja, en die Tutti en Kaya zijn allebei... de most beautiful girl in the world. Here is Charlie Rich. Hey...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 I let my world slip away from me So, hey Did you happen to see The most beautiful girl in the world? And if you did Walked out on me Tell her I'm sorry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 wat is het leven fijn in de zon? Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is nou, het? Ja, vanmiddag leven kunnen we er lekker fijn. van genieten hoor. Van het zonnetje. Als de zon schijnt, zo dit de signal van André van Duin. Dan kijk ik even op de televisie links van mij, hè, het WK Hockey. Ook in Den Haag schijnt de zon, maar ook voor het Nederlands, uh, het Nederlands team, uh, Willem, of niet? Nou, voor het Nederlands team niet. Uh, nee, hè? We hebben daar nog een, vier minuten te gaan. Uh, stand inmiddels 6-1 uh, voor Australië. En ik denk dat uh, beide teams uh, verlangen naar het einde... Nederlanders is er klaar mee, die willen niet verder afgeslacht worden... en Australië wil gaan vieren dat ze wereldkampioen zijn. Oké, okay, nou, helaas geen goed nieuws. Dus vanuit Den Haag, Nederland verliest van Australië. Hier is Kop, in het, zand. kop in het Zand. Hey, hey, ik steek mijn kop in het zand. ik mijn kop in het zand. Want als ik de hype moet geloven...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 je Ik laat door niets mijn plannen verknallen. Ik dans nu even op een ander gebied. En de beat is ook voor jou. De beat is ook voor jou. Ik sta wel in mijn eentje, maar de beat is ook voor jou. De beat is ook voor jou. De beat is ook voor jou. Hij is voor iedereen. Ja, de beat is is is is Ja, dat doet me meteen even denken aan Gisteravond hè, Hadden we een feest op het uh, circuitpark Zandvoort. En de beat was ook voor jou, hè, zullen we dat maar zeggen? Ja, ja de wind was uh, noordelijk natuurlijk. En uh, ja, dan hoor je heel gauw het geluid van het circuit. En het was best wel windy, hè, die noorderwind. Dus ja, dan gaan we meteen bij de volgende plaats. Here is the association. uit de jaren 60. Vergeten we zeker niet te draaien bij C.F.M. Zandvoort. Ja, ditmaal die association, dat was uh, Windy. Nou ja, de finale van het uh, WK Hockey, het zit erop hè Willem? Ja, het zit erop. Uh, Australië wereldkampioen en uh, de finale gewonnen met 6-1... Uh, oh, dat ja, zijn nogal cijfers. Ja, trieste gezichten bij de Nederlanders natuurlijk als je zo dichtbij bent bij een uh, WK-titel... Uh, en het in de finale moet laten liggen. Ja, dat doet toch wel pijn. We kunnen het afdoen met het uh, is maar een spelletje. Maar op het moment dat je daar uh, zo verliest, uh, denk je heel anders. Ik zou zeggen, toch nog een mooie tweede plek voor Nederland. Zonder meer. En een eerste plek uh, bij de dames. Zo is dat. Daar mogen we best uh, trots op zijn. De vrienden van de bibliotheek. Daar gaan we het nu over hebben wat je kan uh, vriend worden van de bibliotheek. Ja, daar willen we nogmaals uh, graag die oproep uh, van uh, Bibliotheek Zuid-Kennemerland herhalen. Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft de support van zijn fans hard nodig... en is op zoek naar leden en bezoekers om vriend van de biep te worden. Met uw steun kan de bibliotheek ook in de toekomst belangrijke projecten... zoals het ondersteunen van het leesonderwijs aan kinderen... en de bestrijding van laaggeletterdheid blijven voortzetten. U bent vriend van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland voor 100 euro per jaar. Dat is inclusief een comfortabonnement... Als dank voor uw bijdrage ontvangt u een pas met vrienden voor oordelen. Wilt u lid worden de bibliotheek ondersteunen? Dan kunt u een online vriendenformulier invullen op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/slash vriend. En dan is het geregeld. Oké, okay, dus nog een keer het uh, adres waar uh, mensen terecht kunnen, Willem: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Oké, okay, tot zover de uh, berichten uh, over de bibliotheek. Gaan we nog even naar het uh, voetbal kijken? Nou ja, we, we hebben de wedstrijden van vandaag, hè, van zondag 15 juni. Ja, afgelopen nacht uh, speelde Engeland tegen Italië. De eindstand van die wedstrijd 1 tegen 2. Ivorcus tegen Japan, Willem: dat werd 2 tegen 1. Ja, dat heb ik vernomen van jou. Ja, dat was mij een beetje te laat. Geloof ik, uh, twee uur of drie uur in de nacht. Uh, dat trok ik niet meer. Maar het valt dan wel op aan het WK. Wat ik er uh, tot nu toe van gezien heb. Uh, het zijn acht wedstrijden geweest. We hebben nog geen gelijk spel gehad. En in iedere wedstrijd is toch aardig gescoord. Met mooie doelpunten. Kijk, mooie spanning dus tijdens het uh, WK. Nou, hoe gaat dat uh, vanavond aflopen? Want de eerstvolgende wedstrijd is straks om zes uur. Dan hebben we het Zwitserland tegen Ecuador. En dan om 9 uur vanavond speelt uh, Frankrijk tegen Honduras. Dus laten we hopen dat er ook heel veel mooie doelpunten gescoord gaan worden. Tot aan 5 uur, Zomvoort op zondag, met nu uh, Mr. Props en Waves. En we draaien de speciale Robin Shoots remix voor je.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 CfM met de remix van Mr. Props. Je met de waves. En natuurlijk niet alleen de zondagmiddag, maar ook de dinsdagmorgen... Want dit programma zal op zondag. Wordt op dinsdagmorgen herhaald dan tussen 8 en 11 uur. Dus het is nu uh, op dinsdagmorgen 10 minuten voor 11. Een zeg ik dan uh, alvast. En zo stappen we van de snelle muziek over naar de wat langzamere muziek. Maar wel heel mooi. Speciaal voor collega Willem van deze ga ik hem draaien. It is Elphaville in Forever Young...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 Dat was de single van Elvenville, de Forever Young bij CFM. Nou, we hebben nog een gouden oude voor jou, zoals uh, in het laatste plaatje in dit programma. Hier is de single van de Beatles. Een van hun allermooiste, wat mij betreft in ieder geval. Hier is let it Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.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 De Beatles, je hoort ze met Let It Be. Het is uh, drie minuten voor vijf uur geworden. Einde alweer van uh, dit programma, Willem. Ja, het zit er alweer op. Het uh, zit er alweer op. Het is zo snel gegaan. Hè? Ja, we gaan hollen zo, want de bal gaat zo weer rollen. Ja, zo is, het. <laughs> zo is het. Zeker weten. Zes uur, hè? Ja. Dan moet je er weer klaar voor zitten. Ga je weer alle wedstrijden volgen? Nou, niet allemaal, hoor, maar... Uh... Nou ja, om 6 uur is wel een knappe tijd. Om Jawel, te kijken, even een of... bordje op schoots en dan ja. gewoon lekker voetbal kijken. Zo is dat. Zo, Zo. is dat. Ja. Hele fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag dan is uh, Zandvoort op zondag geroken tussen 2 en 5. En dan met collega Andor Zandbergen. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week zaterdag... voor Zandvoort op zaterdag. Some things in are They can really might you made.